Lovers in Japan. Zondag in Cannermeland. Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte! En goedemiddag en uh, welkom bij derde uur zondag in uh, Kennemeland hier op CFM Zandvoort. Het is zondag uh, 6 februari 7 over 4. Nou, wat kunt u het uh, derde uur verwachten? We gaan Cherk uh, de Blauw oh, nog even bellen. Hij was bij de wedstrijd Bloemendaal DSK. En hij gaat nog een uh, interviewtje opnemen met de trainer van Bloemendaal. Ook uh, gaan wij nog even bellen met uh, Willem van Densen. Hij stond op het circuit bij de Winter Endurance Kampioenschappen. En er zijn nog een aantal uh, tussenstanden in de eredivisie. Ja, uh, zoals Groningen, Willem 2, 6, 1. een Hele grote uitslag hoor, vind ik Ik vind het echt... Nee. Uh, Utrecht, Twente, 1-1. En hier is allemaal Roda, 1-0. En uh, misschien gaan we ook nog even proberen een beetje raar maar nieuws, uh, erbij te gooien. Ja. Dat zien we allemaal. Goedemiddag, zondag in Kermeland op CFM met Lily Allen. En fuck you. Look inside, look inside your tiny mind and look a bit harder.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 No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 ...en het uh, prachtige Far Away. Half drie zijn uh, drie wedstrijden begonnen in de eredivisie. We zijn er bijna ten einde. FC Groningen staat maar liefst met 7-1 voor... ...tegen, uh, ja, toch wel, misschien wel degradant Willem 2. FC Utrecht tegen FC Twente. Tussenstand is daar 1-1 uh, nog steeds erg spannend. En als laatste Heracles tegen Roda JC... ...staat Heracles met 1-0 voor... Van de betere danceplaats op dit moment. Milk and sugar en fire up com Ik heb niet gehoord. Ruik uh, het uitgang. En hey, na, nee, na. Het is echt een uh, te gekke plaat en er wordt uh, bijna overal gedraaid. Hey, we gaan verder met het uh, volgende stukje regio nieuws. Want Amsterdammers kiezen... Haarlem lijkt steeds populair te worden bij de Amsterdammers. Een groeiende stroom inwoners van de hoofdstad vestigt zich in de Spaarnestad. In 2000 verhuisden er 1051 mensen naar Haarlem. In 2009 al 1413 mensen. Dat blijkt uit de jaarstatistiek 2010 van de gemeente Haarlem. Dankzij de flinke instroom van Amsterdammers voor wie de Haarlemse woning maar aantrekkelijk en betaalbaar is, is er voor het eerst sinds 35 jaar sprake van een vestigingsoverschot. We moeten terug tot 1966 om het vorige overschot uh, te noteren. Dan gaat het wel alleen om de binnenlandse verhuisstromen. Maar ook als de buitenlandse migratie wordt meegerekend, is er pas in 2007 weer sprake van positieve verhuisbalans in Haarlem. In 2009 kwamen bijna in totaal 800 mensen meer naar Haarlem toe dan de vertrokken. Uit de 50, 50ste jaarstatistiek blijkt vooral dat verhuizingen naar Haarlem met meer en felzen teruglopen. Uh, voor 1,2 miljoen aan openstaande boetes bij een grenscontrole dus Schiphol. Bij de grenspassage op Schiphol heeft de Marcheusee in 2010 ja. voor een bedrag van 1,2 miljoen euro aan openstaande boetes geïncasseerd. Het ging daarbij om Nederlandse, Nederlanders die een vlucht wilden maken. Bu buiten de. Uh, Schengenzone en dus langs de paspoortcontrole moesten. Bij de paspoortcontrole dus ging uh, 14.000. Oh, uh, really? Gingen 14.952 gevallen de lichten op rood voor passagiers. Van hen hadden er uh, 6.813 nog boetes openstaan voor een gezamenlijk bedrag van 1,2 miljoen euro. De andere gevallen betroffen... Oh, uh, nee, Dat gaat echt niet zo. Rudi. <laughs> we worden gewoon een beetje melig. We waren om zeven uur uh, vanochtend waren we thuis. We hebben een paar uur geslapen. Uh, en langzaam word je een beetje melig. Ja. Hey, Zullen we even, uh, even naar iets anders? Ja, doen want uh, een stukje, uh, een stukje uh, muziekgebied lijkt me wel even leuk. Ja. Dat gaan we even behandelen. Want... Um, Even kijken. Uh... Concert Prince is afgeblazen naar een reeks van misverstanden. Een opstapeling van de misverstanden heeft vrijdag geleid tot de aflossing van een concert van Prince. De zanger zou tijdens een benefietavond ten bate van een kunstvans optreden in Dallas, maar kwam niet opdagen. Het concert werd al eerder in het stadion afverplaatst. Van het in het centrum in de Amerikaanse stad naar een hotel buiten het centrum. Vrijdagochtend ging er een persbericht uit van het fonds met het nieuws dat het concert helemaal niet doorging. De de organisator van het evenement zou de financiering niet hebben rondgekregen. Kort daarna werd het bekendgemaakt dat het optreden toch door zou gaan en Prince in Dallas was gearriveerd. De zanger was die avond toch echter in geen velden of wegen te bekenden, waarop het evenement toch werd afgeblazen en de bezoekers naar huis werden gestuurd. Volgens de, is, uh, een bron is Prince nooit gearriveerd in Dallas. Zijn management legt uh, verantwoordelijkheid bij de organisatie die niet <laughs> zou hebben gezorgd voor vervoer van de zanger en zijn band. Princess. Prinses heeft zelf niet gereageerd op het voorval. Fans die een kaartje hadden gekocht voor het concert kunnen hun geld terugkrijgen. Ook nog even nieuws over Goldplay. Want Goldplay staat op het Glastonbury uh, Festival. Goldplay is dit jaar mogelijk een van de publieksterken tijdens het Britse Glastonbury Festival. De mensen luisteren volgens een boulevardkrant De Sun de zaterdag van het grootste openluchtmuziekfestival ter wereld af. Goldplay stond in 2005 voor het laatst in Glassbury. Uh, oprichter en organisator Michael Evis hoopt op Chris Martin en Co al jaren geleden weer te strikken voor zijn festival. Pinkpop-oprichter Jan Smeets liet het uh, jarenlang met het, uh, hetzelfde verlangen rond. Ook hem lukte dit jaar niet Coldplay vast te leggen. Op zaterdag 11 juni staat de Britse band voor het eerst op een Pinkpop-podium. Dus Coldplay op uh, Pinkpop en nog een band die op uh, Pinkpop staat is... Uh, uh, Kings of Leon natuurlijk. Kings of Leon staat nou ook op Pimpop. Dus het wordt echt. Uh, het wordt echt heel erg te gek op Pimpop. En ik ga er zeker heen. Eerst maar room 5 en give a little bit more. safe, but all around him the world grows hard he thinks to himself he must have played a lucky card, if he was alone he'd give it all away to people and things that he wanted to say but oh no, it's alright Mr. Maker.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 En uh, Mr. Maker hier bij Zondag in Kedemeland CFM Zandvoort, goedemiddag En een uh, hele fijne middag Op, uh, kijk wat is het eigenlijk 6 februari 2011 Ondertussen gaan wij zometeen even proberen Willem van Densen te bellen Hij staat op het circuit van het uh, Van Zandvoort natuurlijk met de Winter Endurance Kampioenschappen En daarna hebben we Cerk de Blauw met een uh, interview met de coach van Bloemendaal De winnende coach van Bloemendaal Want die hebben we namelijk gewonnen maar nu eerst Falko Luneau. Met zijn nummer. Nobody. This would be a good place. if you'd better behave. In an illusion, you stay as you are. Fago Leno en uh, Nobody. Goed nieuws van, uh, nou ja, goed nieuws. Caro Emerald, uh, wel bekend. Uh, heel goed jaar gehad 2010 met een album, uh, Deleted Scene van The Cutting Floor. Iedereen wel bekend op dit moment. Um, gaat, ja, heeft een polyp gehad natuurlijk op haar stembanden, maar ze is op de weg terug. Ze is ge geop geopereerd aan een stembanden en de polyp is verwijderd en langzamerhand mag ze steeds weer praten. Dit is a night like this. En uh, A Night Like This hier bij Zondag in Kemmerland op ZFM uh, Zandvoort We gaan even door naar de einduitslagen en de tussenstand van de Eredivisie Ja, vandaag is gespeeld Vitesse tegen Feyenoord en de uitslag is 1-1 Groningen Willem 2, 7-1 Utrecht, Twente, 1-1 En Heracles Almelo, Roda, 1-0 dan gaan we even naar de, naar de tussenstand in de Eredivisie. Aan kop gaat nog steeds PSV samen met Twente. Maar PSV heeft een hoge doel, ze hadden beide 47 punten. Op plaatsen nummer 3 staat Ajax uh, met 44 punten gevolgd door FC Groningen. 1 punt daaronder, uh, 43 punten op de vierde plek. Ado Den Haag, toch wel verrassend wie dat uh, heeft voorspeld aan het begin van het seizoen. Uh, eens denk ik redelijk veel geld. Op de vijfde plek met 38 punten. En eindigen we op dit moment nog even met AZ. Op de zesde plek met 37. Onderste regionen onderin. Uh, ja, dat wordt steeds uh, dieper. Ze zakken steeds dieper weg. Willem 2, laatste plek 18 plek. 7 punten 60 doelpunten tegen maar liefst. 17 uh, plek VVV Venlo. 13 punten, dus uh, 5, of 6 punten meer dan 5, of, uh, Willem II. Dan hebben we op de 16e plek Excelsior en uh, 19e. En op de 15e plek, ja helaas, de Rotterdammers Fijner staat op de 16e plek. 15e plek met uh, 21 punten. Oh brood, toch. Zometeen hebben we Tjerk de Blauwe, um, hij heeft een interview met de trainer van uh, Bloemendaal. Die uh, heeft gewonnen natuurlijk. Maar nu weer eerst gaan we verder met uh, muziek. De Eagles, ook wel uh, Don Henley, de man van de Eagles wel genoemd. Heeft een tijd geleden een uh, heerlijke plaat gemaakt. En als ik eraan terugdenk, heeft het toch wel een beetje dat zomergevoel. De Eagles dus, Don Henley. Dit zijn de Boys of Summer. De Boys of Summer, de Eagles op uh, ZFM Sanford, zondag in Kenmerland. We gaan over naar Bloemendaal, naar Cherk. de Blauw. Goedemiddag, Cherk. Ja, goedemiddag natuurlijk. Uh, die wedstrijd tussen uh, DSK en uh, Bloemendaal. Ja, uh, 4-2 winst voor uh, Bloemendaal. Ja, wat kunnen we daarvan zeggen? Het is uh, uh, Bloemendaal, die kwam uh, ja, al vrij snel voor met 1-0 voorsprong. En dat was in de tiende minuut. Toen was het uh, Baidi die dus uh, scoorde... En in de 20e minuut werd het 1-1 door Jordi Zwart. En ja, in de 27e minuut werd het 1-2 voor het DSK. En toch maakte Bloemendaal nog 2-2 vlak voor de rusttijd. En wel door Tim Beren. Ja, Bloemendaal had gewoon de eerste helft continu wind tegen. En in de tweede helft, ja, dan heb je het windvoordeel natuurlijk mee. En dat gebeurde ook in de, ja, in de tweede helft, in de vijfde minuut. Was het Bart de Bruine, die dus inderdaad, na een schitterende bal van Gijsjan Poelgeest de bal precies op de slot kreeg En dus de, de drie tweede vermaakte. maakte. En daarna dus ja in de vijfde minuut was het Baidi die er 4-2 van maakte. En eigenlijk had dus, had dus beiden nog een keer moeten scoren. Want het zou dus 5-2 geworden moeten zijn. Maar hij miste en helaas een, een penalty. Ja, en dat betekent toch dat we nou, goede al zaken gedaan heeft vandaag. Want als we naar de uitslagen uh, van vandaag gaan bekijken, ja, dan zien we gewoon duidelijk dat dus een, een OG uh, verliest uh, uh, vandaag en dat dus uh, en de de puntenpak van en uh, de puntenpak van de Dus het houdt in dat gewoon alles uh, bij elkaar kruipt weer en dan hebben nou, nu maar zes punten uh, van de koploper afstaat. En dat moeten we dan volop een mega doen, dus weer in die competitie. En aanstaande zondag moeten ze uit naar onze gezellen. En uh, ja, dat betekent weer een kraker. En als ze die winnen, dan komen ze echt erbij. Helaas, ik kan geen interview met de trainer doen op dit moment. Want die is die druk in, in, uh, aan het praten met een paar mensen. Dus uh, die kon ik even niet bij, bij, bij betrekken. Maar volgende week uiteraard natuurlijk weer... Om dezelfde tijd, en dan is het de onze gezellen tegen Bloemenaal. 4-2 winst voor Bloemenaal vandaag, en dat is een goede zaak. Tot volgende week. betreft een van mijn favoriete nummers aller tijden, The New Radicals en You Get What You Give en zo eindigen we zondag in Kennemland voor uh, ja, deze 6 januari 2011 Aldo, bedankt dat je weer aanwezig was Ruder, jij ook, uh, bedankt voor de uh, muziek. Hè? Wij uh, willen, uh, Tjerk de Blauw willen we natuurlijk bedanken. Hij was bij de wedstrijd Bloemendaal, DSK. Overwinning voor Bloemendaal. Eindstad was daar uh, 4-2. Ook willen wij uh, Joop van Ness even bedanken. Hij had wat verteld over het handbal hier in uh, Zandvoort. En Willem van Denzen, we zouden hem nog even bellen. Maar helaas, hij neemt de telefoon niet op. Maar alsnog, hartstikke bedankt. Hij stond op het circuit bij het Winter Endurance. Kamp, nou ja, wij uh, blijven luisteren van zometeen de herhaling van uh, Entertainment for You. En uh, wie weet, tot de volgende keer.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 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Egypte is de oppositie sceptisch over het eerste ronde tafelgesprek met de regering. De moslimbroederschap was het minst enthousiast en besluit morgen over verdere deelname aan de besprekingen. De beweging was voor het eerst uitgenodigd voor overleg met de regering. De broederschap was het overleg ingegaan met de eis dat Mubarak meteen zou aftreden. Maar de regering heeft verklaard dat Mubarak tijdens de overgangsperiode op zijn post blijft. Vicepresident Soleiman leidde het overleg met de leiders van de oppositie, waarbij geen plaats was voor El Baradei. De regering zegt de persvrijheid toe, de vrijlating van alle betogers en de opheffing van een aantal noodwetten. Ook komt er een comité dat wijzigingen voor de grondwet en het presidentschap gaat voorstellen. Er komt een maximumtermijn voor de president en er komen meer presidentskandidaten. Het comité moet begin maart verslag uitbrengen. In een voorstad van Parijs zijn vanochtend 6500 mensen geëvacueerd... omdat er een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moest worden gemaakt. De bom was eind vorige maand gevonden tijdens graafwerkzaamheden. Op de vindplaats stond vroeger een autofabriek van Renault. De Franse explosieve opruimingsdienst had de bom van 500 kilo na enkele uren onschadelijk gemaakt. Daarna konden de 6500 omwonenden weer naar huis. De Nederlandse tafeltennister Lee Jiao heeft voor de vierde keer de Europese top 12 gewonnen. Ze won in Luik in de finale met overmacht van Europees kampioen Victoria Pavlovic uit Wit-Rusland. Lee kwam alleen in de tweede game even in problemen. Het weer, wolkenvelden, alleen af en, toe, af en toe een gaatje. Het is overal droog, de temperatuur ligt tussen 8 graden op de Wadden en 11 in het binnenland. In de kustgebieden waait het hard, in het noordwestelijk kustgebied is de zuidwesterstorm af en toe stormachtig. Ook morgen is er nog veel wind en wordt het 10 graden, morgenavond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.